Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De avondklok blijft voorlopig gelden. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag net besloten. En dat betekent u, u dat de vonnis geschorst gaat worden. En dat wordt dus vrijdag bepleit. En die dag of een paar dagen later komt daarin uitspraak. Wij willen een yo yo effect wat Dan bent u toch is in is teruggegaan En dit is volkomen. onacceptabel, mevrouw. Vanmorgen bepaalde een rechter dat het kabinet de avondklok juridisch niet goed heeft geregeld. Het kabinet zet daarom alles op alles om de avondklok te redden. Ze gaan in hoger beroep en vragen de rechtbank om dat, tot dat is geweest, de avondklok overeind te houden. En dat gebeurt nu dus ook. Vrijdag of later wordt dan duidelijk of de avondklok echt blijft gelden. De politie vindt de felicitatie die een politieagent eerder vandaag deed aan Willem Engel van viruswaarheid toch niet op zijn plek. De politieagent feliciteerde Engel na afloop van de rechtszaak vanmorgen over de avondklok. Eerder zeiden ze dat de felicitaties vanuit een neutrale positie waren gedaan om het contact met Engel warm te houden, maar daar komen ze nu op terug. Twee kinderen uit Helmond hebben in een half uur tijd maar liefst 29 keer alarmnummer 112 gebeld. De kinderen van 8 en 10 zeiden aan de telefoon dat hun huis in brand stond. Maar er was helemaal niets aan de hand. Agenten zijn daarom langs gegaan om uit te leggen dat dat niet de bedoeling is. En een Rotterdamse kunstenaar wil een fotoboek maken over videotheken. Die zijn zo goed als verdwenen door de streamingsdiensten. Maar in de jaren 80 en 90 had zo'n beetje elke straat er wel een. En hij mist ze, juist nu omdat we nu ook zo extra veel Netflixen en uh, ondiment uh, films kijken thuis... zeker door, uh, door corona, ja, valt het ineens meer op van dat ik dat eigenlijk heel erg mis. Dus heb je nog foto's van de goede oude videotheek, stuur ze naar hem op. Het weer dan nog, het is voorbij met de vorst. blijft een graadje of zes vannacht met regen. Morgen overdag bewolkt en vooral in het noordoosten nog wat regen. Het wordt dan een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Welkom terug met welkom terug bij het tweede uur ZFM Jazz. Op zondagochtend een van de langst lopende programma's van Radio ZFM in Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. We luisterden naar Tangerine, een jazzstandaard uit 1941... van uh, Victor Schetsinger en Johnny Mercer uh, en... Tangerine is ook een uh, plaats in Amerika. Ja, in Florida. Uh, welkom terug, zoals ik al zei. Het thema is vandaag de vertolking van het lied... My Funny Valentine. En Valentine is natuurlijk Valentijnsdag. En heel bijzonder is... Als je op deze dag ook nog eens jarig bent. Zoals Roel en zoals Mai. En uh, voor al die mensen die uh, vandaag aan de buis gekluisterd zitten. Waaronder ook mensen die in quarantaine zitten. Het is niet makkelijk. Maar in huisquarantaine, ja. Uh, ik ga voor allen draaien. Uh, but shank. En we gaan dan luisteren naar zijn vertolking van het beroemde nummer Take 5. Take 5 door het orkest van Bud Schenk. My Fanny Valentine. Hebben wij ooit gehoord of laten horen... de vertolking zoals die is opgenomen door Toots Thielemans? aan toe. tot Stilemans, die begeleid werd door één instrument, de Grand Piano, en die werd bespeeld op ongelooflijke wijze door Louis van Dijk. Dan gaan we nu naar een uh, mokumer in hart en nieren. Meneer Johnny Meijer. En we gaan luisteren naar zijn vertolking It's Only a Paper Moon. Johnny Meyer. En we gaan nu naar een andere groep De gebroeders Drie gebroeders Bates, de Bates Brothers Die spelen al uh, ruim 37 jaar samen Marius Bates op de bas Alexander Bates op de tenorsaxofoon En Peter Bates op de piano uh, Alle drie zijn ze ook individueel Allerlei kanten opgegaan. Maar uh, met regelmaat spelen ze nog steeds samen. En het is een trio dat uh, op alle fronten uitblinkt. En elk uh, van deze heren is een fenomeen. We gaan nu luisteren naar een stuk waar de jongens spelen. Uh, Alexander Bates, dat is de saxofonist... Uh, Angelo Verploegen, Rolf Delfos, doet mee, Jan Menu, Peter Beets op de piano, Marius Beets op de bas en Jos Patoczka op het slagwerk. Blue shuffle à la jerk. Van de Bates Brothers gaan we nu naar Mr. Greg Reporter. En dat nummer draag ik op aan alle mensen die aan huis gekluisterd zijn... omdat ze niet naar buiten durven, valgevaarlijk... of omdat ze niet naar buiten mogen vanwege allerlei uh, medische maatregelen. Uh, Greg Reporter die heeft een, uh, een cd opgenomen met alleen maar Nat Cole-nummers. En uh, wij gaan luisteren naar zijn vertolking van Nature Boy. Desmond met het een nummer geschreven door Gianco Reinhardt. Nuage, wolken, zoals er op dit moment relatief weinig aan de lucht zijn. Afgelopen week overleed een uh, belangrijke muzikant Chick Corea. En uh, graag wil ik daar iets over vertellen. En daarvoor heb ik als handleiding een In Memoriam geschreven door... Peter van Brummelen in Het Parool. En die schrijft het volgende. Zoals een hardloper hardloopt om zich goed te voelen... speelde Chick Corea piano. Dat zei hij. En speel, dat deed hij vijf decennia lang. Als sideman. Hij speelde met de grootste van de jazz. Maar vooral als leider. Jazzpianist Chick Corea nam rond de 90 albums op won 23 Grammys en verrijkte de jazz met diverse standards... zoals Spain 500 Miles High en Tones for Jones Bones. Uh, op zijn vierde zat hij aangespoord door zijn vader al achter de piano. Een paar jaar later begon hij te drummen... en dat werd later... Aangevoerd als verklaring voor zijn soms percussieve pianostel. Bonk, bonk, honk, bonk. Als muziekstudent hield hij het in New York maar kort uit. En op de Columbia University. Waar hij eh, later verhuisde naar het conservatorium Juilliard. Liever speelde hij in jazzclubs van New York. En al snel maakte hij in de vroege jaren 60 naam. Als pianist bij Stan Getz, Herbie Mann en Sarah Vaughan. Eind jaren 60 volgde hij Herbie Hancock op... in het quintet van Miles Davis. En daar uh, is de liefde voor de nieuwe vorm van jazz... Yes, de fusion geboren. Hij was uh, lid van de Scientology Church... en dat leidde op problemen bij concerten in Duitsland... waar die kerk volgens de overheid een gevaarlijke sect is dat hij in 1993 niet mocht optreden bij het WK, Atletiek en Stuttgart... beschouwde Korea als een schending van zijn rechten. Dit allemaal tezijde, ik ga eens laten horen. Ik ga twee dingen laten horen. Cheek Korea, hij is uh, 79 volgens mij geworden. We gaan luisteren naar uh, het, een stuk Me and My Only Love. Oh, oh, een stukje laten horen. Dat is een wat drukkere setting, zullen we maar zeggen. Waar hij speelt samen met uh, Lionel Hampton. Moments Notice. Ik sprak eerder in het programma al mijn uh, wens uit dat de, de programmering in de krocht, jazz in de krocht, maar weer snel van start mag gaan. En uh, wie daar niet zou kunnen ontbreken is trompetist Koos van der Hout, van wie ik nu iets laat horen in een zitting zoals die eigenlijk rechtstreeks live zou kunnen komen uit de krocht. Koos van der Hout, trompet, kornet en flugelhoorn. Rob van Kreefveld, piano. Ben Jansen, contrabas Vincent, koning, gitaar. De sfeer van jazz in de krocht van Hans Reimers en zijn mensen. En we hopen dat het gauw weer terugkomt. Uh, die sfeer gaan we nu beluisteren. Pennies from Heaven. Pennies from heaven. We naderen het einde van deze uitzending, luisteraars. Uh, die in het teken stond van de. Evergreen My Funny Valentine. Ik ga nog één vertolking laten horen. en dat is. Uh, de vertolking door Stan Getz en Chad Baker. Waar. Uh, ik zei: Sorry, ik, ik zeg. Uh, ik bedoel. Jerry Mulligan op de buitenstax, Chad Baker op de trompet, Carson Smith op de bas en Chico Hamilton op het slagwerk. En deze vertolking is uitgeroepen in Amerika tot uh, een song die hoort in het, uh, in het nationale boek van uh, het erfgoed, het muzikaal erfgoed. Maar Funny Valentine vertolkt de laatste keer. Aa Dat was het dan voor vandaag. ZFM vandaag samengesteld en gepresenteerd helemaal in het teken van Valentijn. Samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Volgende week zit een collega van mij hier weer om twee uur uh, jazz te draaien. Uit een, uh, een rijke collectie, zoals die al jaren wordt uh, uh, vertoond vert vert op deze center. Tot de volgende keer. We stoppen met uh, Jimmy Smith. Dag.